Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Belgische plaatsen Aarschot, Diest en Westerlo... zijn meer dan 20.000 scholieren naar huis gestuurd... in verband met een bommelding. Agenten in Westerlo vonden vanochtend bij het openen van het politiebureau... een briefje waarin stond dat er om kwart over tien... ergens op een school in deze plaatsen een bom zou ontploffen. Er is niets afgegaan, maar omwonenden van de scholen... is wel aangeraden om nog binnen te blijven. De leerlingen zijn opgevangen op parkeerterreinen en in sporthallen. Bij een steekincident in een GGZ-instelling in Maastricht zijn vanochtend vijf mensen gewond geraakt. Het gaat om twee medewerkers en drie cliënten, meldt L1. De verdachte is een cliënt van de instelling. Hij raakte ook gewond en moest net als de slachtoffers naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is voor het steekincident. De Duitse politie heeft acht mensen opgepakt die vermoedelijk geld inzamelden voor terreurbeweging IS... De vier mannen en vier vrouwen wonen in Oberhausen. Veel van de verdachten zijn familie van elkaar. De acht arrestanten worden verhoord. Voetballer Joris Peters is voorlopig geen aanvoerder meer van Willem II. De verdediger werd in de finale van de KNVB-beker tegen Ajax na een uur gewisseld. Na afloop zei Peters dat hij het geen goed signaal vindt naar de groep toe als je je aanvoerder wisselt. Willem II zegt begrip te hebben voor zijn teleurstelling, maar vindt zijn reactie niet kunnen. Een Franse basisschool in de Alpen heeft gisteren symbolisch schapen ingeschreven als nieuwe leerlingen. Dat gebeurde uit protest tegen het sluiten van de schoolklas, omdat het totaal aantal leerlingen is gedaald van 266 naar 261. De directie, ouders en leerlingen zijn boos over deze cijfermentaliteit. Onder het motto, we zijn geen schapen, die dus een lokale schaapsherder naar de school komen om 15 van zijn schapen te laten inschrijven. Het weer bewolkt en regen, later in de middag opklaringen... maar ook nog buien met kans op onweer. Het wordt 11 tot 15 graden. Ook morgen buien, vrijdag minder nat en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. verkeersabdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe lief. dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Of dood. En aan die geheimhouding had Jan zich gehouden. Hoe vaak hij ook op zijn tong had moeten bijten... Bij het nieuws dat de Galieerden waren geland op de kusten van Normandië. De opmars naar het hart van Duitsland. De val van Berlijn. De zelfmoord van Hitler. En het nieuws dat aan zijn kant van de wereld nog veel belangrijker was. Dat de Galieerden ten koste van zeer zware verliezen... eilandje voor eilandje dichter bij Japan kwamen. Dat een geheim wapen een bom met een nog nooit vertoonde vernietigingskracht... twee Japanse steden in de as had gelegd. Hij had het die 15 augustus wel willen uitschreeuwen... dat de oorlog in Zuidoost-Azië voorbij was. Drie maanden en tien dagen nadat er in Nederland... een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog. In zijn memoires schrijft Jan niet alleen met welke woorden kampvertegenwoordiger van Karnebeek het nieuws bekend maakte... maar ook wat er direct daarna gebeurde in kamp Bandoen. Ik citeer. Je zou verwachten dat na de mededeling dat de oorlog voorbij was... het hele kamp in Juichen uit zou barsten. Maar het bleef voor even merkwaardig stil. Alsof we het toch niet konden geloven. We moesten verwerken dat we er nog waren dat wij het hadden overleefd waar zoveel anderen dat niet konden zeggen. En die stilte die duurde voort totdat iemand begon te zingen. En iedereen kende dat lied, wat het alleen jarenlang niet mogen zingen. Het duurde even en toen barstte iedereen los. En zo stonden wij daar opeens te zingen... Op die wonderbaarlijke dag in augustus 1945... wij zongen het Wilhelmus met een hand op de borst. En tranen in onze ogen. En ik had het gevoel of het lied boven onze hoofden opsteeg. En een klein moment bleef hangen. Boven dat omheinde terrein van verdriet, angst en dood. Dat wij ons de rest van ons leven zouden blijven herinneren als kamp van doen. Als gezegd, oom Jan van Vleuten was mijn oud-oom. Hij was de broer van mijn opa Sam. Hij werd geboren in 1906 op Midden-Java, in Pekalongan. En ik ben zijn achterneef van het bouwjaar 1961. Ik heb nog nooit een oorlog aan den lijve meegemaakt... en ik wil dat heel graag zo houden. En ik probeer mij voor te stellen hoe een mensenleven geleden... De stilte van kamp Bandung heeft geklonken. Hoe klinkt een stilte? Waarin je probeert tot je door te laten dringen dat de oorlog voorbij is. En dat jij er nog bent. Dat jij het hebt overleefd. De stilte waarin je jezelf even in je arm knijpt. Jezelf afvraagt of het wel echt waar is. De mensen om je heen aankijkt. Die al even min in staat zijn om iets te zeggen. De stilte waarin je beseft dat er opeens weer een toekomst is. Een woord waarvan je het bestaan al bijna vergeten was. Misschien klinkt een verre echo van die stilte van toen... straks om acht uur op de Dam in Amsterdam... en op nog veel meer plaatsen in Nederland. Klinkt die echo van Kamp Bandung al nu even hier in de beslotenheid van de Nieuwe Kerk. Een maand na de capitulatie ging Om Jan op zoek naar zijn vrouw... naar Aukje van der Werf. Meer dan drie jaar had hij haar niet gezien. De laatste beelden van haar stonden op zijn netvlies geëtst. Hoe zij met de achterkant van een geweer tegen de grond werd geslagen... toen zij met een groep vrouwen een cordon had gevormd rond de vrachtwagens... waarin hun mannen zouden worden afgevoerd naar kamp Adek. Aukje was nog altijd in Batavia. Het Kermatkamp Chideng. En tenslotte Kampong Makassar. Kamp Bandung, het kamp van oom Jan, mocht dus nog steeds niet worden verlaten. Maar Jan had de kampleiding wijsgemaakt dat hij bericht had gekregen dat zijn vrouw op sterven lag. Misschien zou hij haar voor haar dood nog één keer mogen zien. En hij kreeg het voor elkaar. En hij mocht afreizen naar Batavia. Op eigen risico en op zijn erewoord... dat hij zich na vijf dagen weer netjes in kamp Bandung zou melden. En het werd een levensgevaarlijke tocht. Want de stormen van de revolutie raasden inmiddels over Java nadat Sukarno, twee dagen na de Japanse capitulatie... de onafhankelijkheid van Indonesië had uitgeroepen. Buiten de kampen was niemand zijn leven zeker. Maar Jan bereikte heel hard Batavia. Pas later besefte hij dat hij ten nauwernood aan de dood was ontsnapt. Want drie dagen later werd een zelfde trein... van Bandung naar Batavia tot stilstand gedwongen. En werden alle Europese inzittenden vermoord. Jan moest wachten buiten de poort van Kampong Makassar. En ik citeer hem opnieuw. Hoe lang ik daar gezeten heb, ik weet het niet meer. Maar in mijn herinnering heeft het uren geduurd tot eindelijk de poort openging. En ik een vrouw op mij af zag lopen. Ze was bleek, vermoeid broodmager en vervuild. Ze liep op blote voeten, droeg een schortje... met haar haar in een vreemd knotje. Maar ze had nog steeds diezelfde glimlach... die ze toen ook had. Tien lange jaren daarvoor, toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten op dat kleine stationnetje op Sumatra. Wij vielen elkaar in de armen... en waren door emoties overmand niet in staat om iets te doen te zeggen. Opnieuw een stilte. En ook die stilte probeer ik mij voor te stellen. Maar het lukt niet, ik kan ze alleen maar zien staan. Mijn oud-oom en mijn oudtante tante in een woordeloze omhelzing. Twee kleine mensen op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Twee pluisjes op de wind van een veel te grote geschiedenis. Jan en Aukje zouden die dag nooit meer vergeten en tot hun dood hun herenigingsdag blijven vieren. Pas 35 jaar later vond Jan in zijn memoires de woorden om te beschrijven wat er in hem omging op die 19 september 1945. De dag waarop ik mijn vrouw ten tweede malen voor het eerst ontmoette. Waar emoties te groot zijn, komt de taal tot stilstand. Op de ogenblikken die ons treffen rechtstreeks in ons hart, in onze ziel. Op de momenten die ons gaan door merg en been... zijn wij sprakeloos. We zoeken naar woorden. We zijn stil voor een enkel moment of voor langere duur. En in die stilte raken wij aan iets dat groter lijkt dan onszelf. We raken aan ons diepte, diepste wezen. We raken aan wie wij werkelijk zijn. Aan de fundamenten van ons bestaan. Het gebeurt ons bij intense vreugde en verdriet. Het gebeurt ons bij geboorte en dood. Bij afscheid en weerzien, oorlog en vrede. En één keer per jaar zoeken wij gezamenlijk die stilte op. Weten we ons in die stilte verbonden. Aan wie of wat denken wij op de 4e mei? Aan wie of wat worden wij geacht te denken? Ik spreek voor mezelf. Ik denk aan oom Jan en tante Aukje. En hun oorlog van toen aan de andere kant van de wereld. Ik denk aan alles wat er toen en daarna nog gebeurde in het voormalig Nederlands-Indië. Aan beide kanten. Een geschiedenis zo ingrijpend, zo confronterend en beladen... dat de generaties erna die geschiedenis vaak, te vaak, alleen kennen van horen zwijgen. Ik denk aan mijn ouders... die als kinderen en als jonge pubers de oorlog in Nederland meemaakten... en wie herinnering herinneringen eraan in de late winter van hun leven... steeds beeldender en gedetailleerder lijkt te worden. Met hun kleine en grote geschiedenis in mijn achterhoofd... denk ik vanavond... aan alle mannen... alle vrouwen... alle kinderen... alle families... Die nu, op ditzelfde moment, overal ter wereld in oorlogen moeten leven. En daar de onzegbare dingen moeten doorstaan. Op precies hetzelfde moment dat ik hier in vrijheid, onbelemmerd, ongecensureerd het woord mag voeren. Gevoed door de geschiedenissen van toen en de gebeurtenissen van nu. Realiseer ik mij ten diepste hoe anders het ook kan zijn. En hoe anders het om ons heen ook is. Ik mag hier vanavond spreken. Ik mag hier spreken van geluk. En ik tel mijn zegeningen. Niet alleen tijdens de stille twee minuten van de 4e mei. Maar op nog heel veel meer momenten van het jaar. Ik tel mijn zegeningen in een dankbaarheid die te groot is voor woorden. Al dus Diederik van Vleuten, die nu weer gaat uh, zitten... terwijl Lavinia Meijer zich opmaakt... samen met het dubbelquintet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht voor Il Postino... I postino, en dan nu de beurt aan hoofdkrijgsmacht neer Tom van Vilsteren overdenking en het onze vader. In vrijheid kunnen kiezen is een belangrijk kenmerk van onze democratische rechtsstaat. Zeker in een jaar waarin we stilstaan bij 100 jaar algemeen kiesrecht. Onmiskenbaar leidt het in vrijheid kiezen door de vrije keuze voor godsdienst of levensovertuiging. Dat is een groot goed dat we mogen omarmen en koesteren. Wij hier bij elkaar weten maar al te goed wat de gevolgen zijn als die vrijheid ons wordt ontnomen. Onder de naam In Vrijheid Verbonden werken godsdiensten en levensbeschouwingen in Nederland met elkaar samen vanuit belangrijke waarden als vrijheid en gelijkheid. Om zo voor verbinding te zorgen. Communitate valemus. Samen staan we sterk. Voor deze keuze in vrijheid hebben velen hun leven gegeven. Dit verbindt ons vandaag op de dag dat we de oorlogsslachtoffers herdenken. In die geest en in die gedachte wil ik als uitdrukking van een door Gods liefde gedragen... universele broeder en zusterschap het onze vader bidden... Het Onze Vader, het gebed dat verbinding uitdrukt tussen mensen... ongeacht hun afkomst, religie of levensovertuiging... waarin we ons beveiligd weten tegen angst en onrust. Een verbinding die wordt gekenmerkt door gerechtigheid onder de mensen. Het Onze Vader mag een troost zijn voor hen die niet in vrijheid kunnen en mogen kiezen... Een bron van verlossing uit het kwaad van de oorlog en al zijn gevolgen. Eén die vrede geeft in onze dagen. Laten wij daarom gezamenlijk bidden tot God onze Vader... met de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zij Tom van Veelster. En er gaat nu het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen worden... en daarmee wordt de ceremonie in de Nieuwe Kerk beëindigd. Simone, ik meld me straks weer vanaf de Dam. Dank je wel. Karen Alberts was dat, bij de dienst in de Nieuwe Kerk. En meegekeken met die dienst in de Nieuwe Kerk... hebben ook onze studiogasten Ilse Rijmakers, historicus en Carla Jitta. Zij overleefde als tienerkamp Westerbork en concentratiekamp Theresienstad. Mevrouw Jitta, om met u te beginnen, een bijzondere herdenking dit, hè? Ja, ik was er van onder de indruk, Vond erg mooi. Waarvan specifiek? Wat vond u zo mooi? Hij wist het zo exact uit te drukken. Zijn formulering was, zijn taalgebruik was mooi. Hij gaf werkelijk zijn gevoelens zo goed weer. En heeft u het over Diederik van Vleuten, ja. de cabaretier, die de lezing gaf. Ja. Hij had het over stilte, Ilse rijmakers. En het belang van stilte op dit soort momenten. Ja, klopt. Ja, er was wel één zin die mij heel erg trof. Eh, waar die zei: waar emoties te groot zijn, komt de taal tot stilstand. Dat vond ik echt een prachtige zin. Ja, u zit te knikken, mevrouw Jutta. Ja, dat vond ik ook. Ik vond het prachtig. Uh, dat is wat ik dan net bedoelde: dat hij zo precies wist, aan te ge gevoelsmatig wist aan te geven waar het om ging. En hij gaf ook aan dat het voor heel veel generaties... ja, eigenlijk hebben ze die verhalen nauwelijks gehoord over de, over de oorlog. Hè? Want hij zegt letterlijk uh, dat de generaties erna... die geschiedenis vaak te vaak alleen kennen van horen zwijgen. Ja, maar dat is een generatie van vlak na de oorlog. Ja. Die de generatie nu wil het weten en er wordt nu wel gepraat. Maar vlak na de oorlog werd er inderdaad helemaal niet gepraat. Ik herinner me, bij mijn pleegouders waren toen... Uh, kwam een, een broer uit die in, die in Indië was geweest in de oorlog. Die zei daar met geen woord over. En we wisten dat heel goed, maar hij zei niks. Nee. Maar het motto was, we moeten door, de opbouwen, ja. we moeten verder... en niet denken aan ja. wat er gebeurd is. Ja, aan wat je had meegemaakt. Dat de doel nog verder niet toe, Of je nog in een kamp had gezeten of de hongerwinter had meegemaakt. We bouwen het land weer op... En ik deed dat. Ik dacht dat ja, dat doen. En dan dacht ik zo, zo, Ja, U heeft het allemaal weggedrukt, al uw ervaringen. Ik, ja, hij. dat zeg je dus achteraf. Ja. Dat wist ik toen natuurlijk niet. Ja. Je praten, dat was gewoon maatschappelijk niet aanvaard om erover te praten. En Ilse Rijmakers, die dienst op zich, hoe vond u... Dit keer de dienst met de getuigenissen, de mensen die opstonden uit het publiek. Dat is natuurlijk iets van de afgelopen jaren, hè? iets nieuws. Ja, klopt. Ik, ik denk dat het een heel mooi begin is. Want je, je zet meteen de toon, die, die vier persoonlijke verhalen. Waarbij die eerste, ja, dat schiet je ook al bijna vol. Die man had het echt moeilijk. En dan hoor je ook dat het zijn persoonlijke verhaal is. Dat hij vertelt dat hij, het was geloof ik zijn broer en zusje, heeft verloren in de oorlog. Ja, dat... En dat is wel een toon. Die persoonlijke verhalen, uh, daar begint het dan met vier verschillende. Is denk ik echt een, een mooi begin van zo'n herdenking. Ja. Hoe kijkt u daarnaar naar die getuigenissen in het begin? Ja, dat vond ik heel goed. Dat is omdat mensen zijn die het zelf hebben meegemaakt of althans, ja, niet wel, hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dat moet op een jonge generatie indruk maken. Dat kan niet anders. Ja. En wat Diederik van Vleuten, de cabaretier, ook beschreef... was hoe mensen hoorden over de bevrijding. Hoe dat ging, dat ze in eerste instantie ook weer stil waren... en daarna het Wilhelmus zongen. Hoe was dat voor u? Want uh, u uh, werd bevrijd door het Rode Kruis. Hoe ging uh, dat u, daarna? Ja, dat is een... Beetje, ja. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dus bevrijd ben... doordat er vanuit die in februari 1945... een transport ging van 1200 mensen... verschillende nationaliteiten naar Zwitserland. Je wist niet zeker of het ook kwam in Zwitserland. Hè, dat achteraf kwam het er. Maar dat, uh, en dat moment van over de grens gaan... is voor mij zo indrukwekkend geweest. Ik heb goed beseft, ik kan weer zeggen wat ik wil. Ik ben vrij... En ik hoef niet meer bang te zijn. Er heeft een hele grote indruk op me gemaakt. En ik heb jarenlang, als ik met vakantie naar Zwitserland ging... als ik over de grens ging, kwam dat gevoel terug. Kunt u dat toch wat dieper beschrijven? Wat je dan ervaart op zo'n moment? Nou, dat die een enorme opluchting... en ik zie dat land voor me... ja, ja ik, kan weer, ik kan weer alles zeggen... En er werden in die trein waarmee we kwamen... er werden van buiten sinaasappels naar binnen gegooid en chocola. En andere mensen uit de trein die zeiden niet van die chocola eten... want dan word je ziek. Ja. Want we waren natuurlijk toch onder voet. Dat is één ding. Maar het gevoel van vrijheid... en We zijn toen in een quarantainekamp gekomen. En ik weet dat we dan eens in de zoveel tijd onder bewaking een wandeling gemaakt op een berg... en ik was nog nooit op een berg geweest. En dat we naar beneden holden, wat vrij gevaarlijk was. Er ja. werd dus gezegd, niet zo dood je kan vallen. Maar dat had allemaal te maken met die ontzettende blijheid... Wij kunnen hollen, we mogen hollen waar we heen willen. Dat is eigenlijk de gedachte ja, dat, bedoel, dat ja. gevoel als je naar beneden... Hol maar eens van een duim naar beneden of van een berg. Dat is ook een heerlijk gevoel. En wij waren toen natuurlijk zo jong... dat je nog niet zo beseft hebt dat je wel kan vallen. Ja. Dat was een mooi gevoel. Ja. Ja, we zijn in afwachting van de herdenking op de Dam. En een groep Nederlanders die vanavond tijdens die herdenking... ook wordt genoemd, dat zijn de mannen en de vrouwen... die sinds 1945 zijn omgekomen bij vredesmissies van de Verenigde Naties. Deze slachtoffers hebben een eigen monument in Roermond. En dat staat er al sinds 2003, maar het is niet heel erg bekend... bij het grote publiek. Jan Tom Schneider is geestelijk verzorger van het Veteraneninstituut... en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking bij dit... Nationaal Monument voor Vredesoperaties. Het is een wereldbol uh, met daarop de godin van de vrede, Irene. En zij houdt een fakkel in de hand. Het uh, vuur van de vrede. En dat is ook wat wij vanuit het instituut uh, jaarlijks vieren... rondom de verjaardag van de Verenigde Naties. Dan lopen we met fakkels uh, door de stad Hoermond... met de nabestaanden die dan komen... om de vlam van de vrede levend te houden. Ik vind het wel een mooi monument. Het ligt op een soort van plankier, hè. Heb je daar waar, waar die plakketten met die naam op staan in zo'n boog. En hier was iemand van het vissen... Dus wij denken altijd als we daar zijn, ja, dat zou een mooie stek zijn voor Jeroen om niet te vissen. Het ministerie van Defensie, dat is een bericht wat net binnenkomt, dat uh, meldt ons dat er een Nederlandse militair is gesneuveld in Irak. Tijdens een beschieting gisteravond is een uh, 29-jarige wachtmeester uh, van de koninklijke marcheger om het leven gekomen. Vijf andere militairen. Zondagmorgen half zeven, dus toen ging de deurbel en toen dacht ik nog, ja. Wat zal het nou zijn op zondagmorgen half zeven? Ik denk toch maar even kijken, want dan kijk je zo uit het raam naar beneden. En toen zag ik Marseille Pet. En toen wist ik dat het fout was. En die stond daar met een uh, maatschappelijke werkster. En die riep nog naar boven zo van, bent u de moeder van Jeroen? We hebben in ieder geval één keer per jaar uh, daar een bijeenkomst... Uh, speciaal voor de nabestaanden van Nederlandse militairen. Soms voelt het als een weerzien en ook als het uh, omarmen van elkaar. En ik heb meegemaakt dat er mensen voor het eerst bij waren... Ik zag hoe zij werden opgenomen in de kring. Ik zag hoe je zou kunnen zeggen mensen die al vele jaren moeten dealen met rouw en verlies. Hoe zij zich wisten te openen voor mensen die dat voor het eerst moesten doormaken. En hoe zij in de kring werden opgenomen. En ik vond dat hartveroverend uh, veroverend en zeer ontroerend. Als je de naam van je eigen kind ziet, dan is dat heel confronterend. Echt heel confronterend. Uh, weer een bevestiging van hetgene wat je eigenlijk niet, uh, niet wilt... en waar je al die tijd tegen gevochten hebt, tegen de waarheid. Mm -hmm. dat, is, uh, ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Wat mij ook altijd bijzonder raakt is als een nabestaande voor het eerst bij een monument is waar de naam van bijvoorbeeld een opa of een vader al heel lang op staat. En dat ze dan zeggen, terwijl ze met hun hand over het monument en over de naam gaan, ik kan hem voor het eerst weer voelen. Dus het heeft een grote betekenis het bijgeschreven worden op zo'n lijst. Daarna is altijd een herdenking in die kerk in Zand. En daar worden de namen genoemd van de jongens. En dat is voor ons gewoon allemaal heel erg belangrijk, vinden wij. Want die worden veel te weinig genoemd. En de luchtmachtkapel is er altijd. Het is gewoon een hele mooie meditatieve viering. En iedereen denkt aan zijn kind... Ik heb in de afgelopen drie jaar meegemaakt dat er enkele namen bij zijn gekomen... van Nederlandse militairen die uh, tijdens de missie Mali uh, om het leven zijn gekomen. Vooral ook mooi dat uh, alle jongens ook van Korea en Libanon erop staan. Want ik, ja, daar hoor je nooit meer wat over. Ik wist ook niet dat er zoveel gesneuveld waren in die tijd. Daar hoor je nooit wat over. Uh, wat overweegt in de jaarlijkse bijeenkomsten die ik meemaak... is respect voor de keuzes van de Nederlandse militair. Een waardering voor een bondgenootschap... dat uh, ja, blijft nee zeggen tegen onderdrukking waar ook in de wereld. En ook wel waardering dat Nederland daar steeds een steentje aan wil bijdragen. Dat is wat ik vooral voel overheersen dan. Ik heb alleen altijd de indruk dat met, bijvoorbeeld met 4 mei... Uh, worden de, de jongens die gesneuveld zijn bij de vredesmissie... even snel erachteraan genoemd. Zo van, ja, en de gesneuvelden van de vredesmissies. Sowieso uh, is het fijn als er, als er meer uh, bekendheid aan gegeven wordt... en dat mensen meer uh, zich bewust zijn van... Uh, dat de jongens toch hun leven hebben gegeven. Hè, de hoogste prijs hebben betaald voor Nederland. Greet Severs, de moeder van Jeroen Severs... die op 29-jarige leeftijd overleed tijdens een VN-missie in Irak. En Roel Pauw sprak met haar. We gaan naar verslaggever Matthijs van der Zanden. Die is vanavond in het Bos der Onverzettelijke in Almere. En daar wordt de dode herdenking voor kinderen door kinderen gehouden. Martijn. Ja, inderdaad. En dat gebeurt onder andere met een interactieve tocht hier door het bos. Wat dat betreft is het ook een hele educatieve plek. Er zijn allerlei paden die door het bos lopen. Die hebben namen die verwijzen naar uh, dingen die in het verzet gebeurden. Bijvoorbeeld de april -mei staking is een pad hier. De Engelandvaarders, de februari-staking, gewapend verzet. En nu ben ik bij een bord uh, concentratiekampen. Daar staat dan wat uitleg bij. Duizenden verzetsmensen werden door de bezetter opgesloten in concentratiekampen. Velen van hen werden vermoord of bezweken aan martelingen en Beringen. En naast dat zwarte bord waar die tekst op staat, hangt een blauw geplastificeerd kaartje met nummer 14 erop. Dit was een plek waar ook vragen gesteld werden aan de kinderen en die vragen moesten ze dan beantwoorden. Nou en Zo gebeuren in het hele bos allerlei activiteiten. Op een andere plek zijn bijvoorbeeld weer toneelstukjes waarin scènes uit de Tweede Wereldoorlog worden uitgebeeld. En er is ook een koor dat liedjes zingt. Hey. Er nou, wordt hier niet alleen gezongen, er gebeurt nog veel meer. Zo is hier bijvoorbeeld ook een kraampje met allemaal dozen. Wat, wat kan ik hier zien? Uh, nou, dit zijn uh, projecten van onze school. Want daar hebben we ook iets dat um, ons herinnert aan de Tweede Wereldoorlog. Daar maken we uh, in kleine groepjes projecten en presenteren we ze. Ja, want wat zie ik inderdaad op de doos? Ik zie tanks staan. Ik zie ook een portret van Hitler. Ik begin nou een beetje te waaien. De dozen waaien weg, hou ze goed vast. Wat, wat, wat, wat willen jullie vertellen met al deze projecten? Dat we de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten en de slachtoffers. Waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald om dit te maken? Um, van de juffen, van, internet. Ja, ja, van het internet. internet. Ja, was, het, was, het, was het lastig om, om daarmee bezig te zijn of te vinden? Um, bij sommige projecten wel en sommige niet. Ja. En hoe vind je het om hiermee bezig te zijn? leuk en ook weer niet. Het is, het is leuk omdat we geen werk hoeven te maken. Niet het normale schoolwerk. Ja. En waarom is het niet leuk? Um, soms het het het... is het ja. Sorry, wat zei je? Omdat het tragisch is dat alle slachtoffers en iedereen ja die is overleden. Ja, en heb je ook nog dingen geleerd? Um, eigenlijk niet. Uh, ja, ik heb meer dingen geleerd over bijvoorbeeld verzet en uh, en de Ozo en de nazi. Ja. Ja. Dadelijk is natuurlijk ook de dode, denk ik. Twee minuten stil. Weet je al waar je aan gaat denken? Ja, de alle slachtoffers die voor ons hebben gekochten. Ja. ja, vooral aan uh, zeg maar discriminatie. Hoe je zeg maar, hoe het zou voelen als je zomaar wordt vermoord. Als je ja, gewoon omdat je iets anders gelooft of zo. Iets wat je natuurlijk eigenlijk nooit zou willen. Ja, natuurlijk niet. Ja, en nu ben ik inderdaad bij de herdenkingsplek. Dat is ook in het bos op deze plekken. Hier zijn natuurlijk bomen geplant voor verzetstrijders. Maar er staat hier bijvoorbeeld ook een boom, de Anne Frankboom. Die is hier neergezet met een behulp van een lood van de echte Anne boom uit Amsterdam. En er staan hier ook bomen voor de koningin Beatrix en andere koninginnen. Nou, inmiddels zijn hier een paar honderd mensen. Die staan hier in een hele grote kring te luisteren naar toespraken. Onder andere de lokale burgemeester houdt hier een toespraak. En er wordt nu op dit moment gezongen. En uiteraard om acht uur is het hier ook stil. De vlag die hangt hier half stok. En er staan al twee jongens bij. Klein beetje zenuwachtig zijn ze denk ik wel. Ze zijn acht en zestien, als ik het me goed heb laten vertellen. En zij mogen straks de tap toespelen. Dus um, ja, wat dat betreft is het hier ook een, een mooie herdenking. Een paar honderd mensen hier in het bos. De onverzettelijke in Almere. Dankjewel, Martijn van der Zanden. Ja, in Almere is dus een kinderherdenking op 4 mei. Mevrouw Carla Jitta, u heeft meerdere keren uw oorlog. Verhaal in schoolklassen vertelt. Wat is dan uw boodschap? Wat wilt u kinderen en ook jongeren, zoals die kinderen dus in Almere... dan meegeven? Ik zeg daarbij altijd dat je wel kunt merken aan mijn verhaal... hoe ontzettende impact het maakt, wat ik heb meegemaakt... en dat het allemaal heeft te maken met discriminatie. en Dat is iets wat in de huidige tijd natuurlijk speelt... en dat spreekt ze dan wel aan... En ik maak ze erop attent dat je met elkaar moet proberen om dat te voorkomen. Dat is denk ik wat ik wil vertellen. En hoe reageren ik, kinderen dan op uw verhaal? Ze luisteren naar het verhaal. Of dit wat ik nu net heb gezegd, weet ik niet of dat indruk maakt. En nou, ze luisteren eigenlijk ademloos en stellen hele goede vragen na afloop. Want laten we het eens wat, ja, wat verder hebben over uw oorlogsverhaal. U heeft in totaal acht maanden vastgezeten in Westerbork en Theresienstad. Wat staat u nou het meeste bij uit die periode? Het transport uit Westerbork, dat was heel angstig. Trouwens ook uit Theresienstad. Je wist toch nooit of je erbij zou zijn. Dat was ontzettend angstig. Kunt u dat beschrijven, hoe dat ging, hoe dat... Nou, in Westerbork, ik zat dus in de strafbarak... daar zaten al mensen die ondergedoken hadden gezeten. Ik was niet echt ondergedoken, maar ik had papieren... dat ik niet-Joods was. En ik ging dus gewoon naar mijn school. Dus ik had het eigenlijk... ik moest mijn eigen naam. Ik, maar op een gegeven moment zijn we toch gearresteerd... Om, eigenlijk door, door stommie dat was de kern van uw vraag, sorry. Ja, ja, wat u het meeste bijstaat wat uit de meeste... periode? Nou, die angst voor transporten. De mm. angst, dat is eigenlijk het... En dat blijft ook. Ik bedoel, dat is een, die angst komt niet, gaat niet helemaal weg. Dat was in Theresienstad ook. En daar zag ik ook wat er gebeurde. Je zag de angst van de mensen. Dat is heel... En ik heb een beetje leren door mensen heen kijken... wat eigenlijk ook griezelig is... Hoe bedoelt u dat? Ja, dat zeg ik voor... Ja. Uh, nou, er valt zoveel... Het, het, het beschermende laagje wat mensen om zich heen hebben valt weg. En daar schrik je wel van. Ik bedoel, je hebt, ik heb meegemaakt hoe mensen... probeerden een ander op de lijst naar het oosten te krijgen... om onszelf uit te blijven. Wat we allemaal deden, want iedereen vocht voor zijn eigen leven... en... Dat was wel schokkend voor mij. Dat ja, want het hoe hoe kijk je daarnaar als jong meisje... als je inderdaad het slechtste van mensen op dat moment ziet? Ik heb eigenlijk toen meteen gedacht... dat wil ik later vertellen aan mijn kinderen. Dat heb ik toen meteen gedacht. Ik dacht, wat, dit zie ik nooit meer. En uh, ja, hoe mensen met elkaar om... Ja. Ik heb het in, in Theresienstad... herinner ik me dat iemand een heel hoge plaats iemand, waarvan ik de naam liever niet noem... Uh, die een ander, toen hij met zijn etensbakje in de rij stond... opzij duwde omdat hij eten wou hebben. En toen dacht ik, goh, dat die man dat doet. Maar ik had nog zulke haha, brave ideeën van zoals ik zelf was opgevoed. Mm -hmm. Dus ik dacht, dat gebeurt niet. Grote mensen doen dat niet. En dat, dat was erg schokkend voor mij, om te zien... En daarvan heb ik dus wel geleerd dat ik nu nog denk, als iemand een mooi uniform aan heeft, dan denk ik, wat zou jij doen als je in de rij stond met je etensbakje? Nou, iemand die zich belangrijk vindt met zijn mooie pak. En maakt dat ook cynisch, wanneer je dat, ja, dat sle die slechtheid toch gewoon zo dichtbij hebt gezien, hè, dat, dat dat laagje, dat dunne laagje dat dan afvalt? Ik heb niet cynisch willen worden. Ik heb mensen gezien die cynisch werden. En ik dacht altijd, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wilde... Ik wil me vasthouden aan dat het overgaat. Nee, ik wou dat niet. Dat heeft, u echt, dat heeft u echt tegen uzelf gezegd. Ja, voor zover ik het hoort cynisch. <lacht> ja, toe, maar dat gevoel van ja, cynisme. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat hebben we, weet ik heel goed. Dat ik dacht, dat wil ik niet. Omdat ik die mensen om me heen zag... Dat wil ik niet. Ik had ook het idee als ik aan het negatieve toegeef... dan kom ik er niet door. En dan wou ik wou natuurlijk toch blijven leven. Ja, we praten straks verder. Carla ja. Jitta. We gaan aan een reportage over de Noordoostpolder. Want die polder die bestond nog maar net... toen de Tweede Wereldoorlog begon... en werd afgekort met N.O.P. En tijdens de bezetting kreeg die afkorting... een heel andere betekenis, namelijk het Nederlands... Nederlands, moet ik zeggen, onderduikersparadijs. Naar schatting 20.000 mensen zijn er ondergedoken geweest. En een van de weinigen die het nog kunnen navertellen... is Jan van Roede. Hij is inmiddels 88 en woont in Zwolle. Zijn vader gingen aan het begin van de oorlog in de polder werken... voor de Rijksdienst Wieringermeer. En dan nam zijn gezin mee, Jeroen Wielaard, die sprak met Jan Roede. Het was pionieren in de polder die vroeg in de oorlog... nog niet eens helemaal drooggevallen was. Landschap woest en ledig. Het gezin uit Zwolle streek neer in barakken bij Ramspol... even ten noorden van kampen. Jan van Roede was negen jaar oud. Klopt, ja, inderdaad. Ik vond het prachtig, die grote vlakte die je daar had. Einde weg tot de horizon. En dat was in het begin bij de Ramspol was er nog allemaal graan verbouwd, zo ver waren ze. Maar in Enst kon je nog helemaal niet komen, Er was nog allemaal nat en riet was daar allemaal. Maar als kind zijn dat vond ik het geweldig. Hoe kwam het dan dat de polder de naam kreeg van Onderduikersparadijs? Ja, naast de mensen die door de diensten daar te werk gesteld waren... de Rijksdienst Wieringenmeer. juist. Er kwamen er veel mensen die werkelijk onderduiken moesten. En die kwamen in die polder. Ik heb een zus, die heeft daar op DK2 gezeten. Dat was een districtkantoor. En die, alle formaliteiten werden daar klaargemaakt. En mijn zus heeft daar ook huiswijze. Bonnen, allemaal verstrekt aan de jongens. Dat ze dus formeel bij de dienst waren. En waar woonden die dan, al die onderduikers? Nee, die woonden gewoon in het kamp. In meerdere kampen, want er waren verschillende kampen. Hè. Ze moesten die, die, die, die slootjes allemaal maken met een schep, met hand. Dat zijn echte pioniers geweest, die jongens hoor. En uh, dokter Smeding heeft aangetoond. Wij hebben die mensen hier nodig. Want we hebben een voedselvoorraad voor ik weet niet hoeveel mensen. Ook voor Duitsers? Ja, ook voor Duitsers. Want ik weet nog dat er schepen aan de loswal... werden geladen met elma graan, met tarwe en roggen. En die gingen op transport naar Duitsland. Maar die onderduikers waanden zich lang veilig. Totdat de Duitsers ja. toch ja. zoveel arbeiders nodig hadden... Ja. aan het eind van de oorlog. Ja. Dat er een razia kwam ja. onder leiding van Hans Rauter... Ja. in de herfst van 1944. 44. Die heeft u ook meegemaakt? Ja, nou, s morgens tegen zes uur, ik schrik maar rot. Er wordt de deur ingetrapt, staan hier vier moffen in de in ons huis. Droos, arbeiden! En ik moest ook mee, als jochie. Ik zie dat was zo voor me. En ik zeg tegen ik ben nog maar acht, negen jaar. En ik krijg een trap onder mijn kont. En ik moest terug naar de barak. Maar het verhaal was dat de mannen ouder dan 45 jaar ook mocht blijven. Dus ook uw vader? Mijn vader ook. Maar een heleboel andere onderduikers zijn toch naar Duitsland verdwenen. Ja. En die heeft u nooit, heeft u nooit meer teruggezien? Je kent wel enkele en die we dan weten, die zijn dan goed terechtgekomen. Die zijn op de tocht naar Vollenhoven. Hebben ze kans gezien dat ze ergens weg konden duiken. Ontsnapt. O, ontsnapt, Ja. De oorlog werd als strijdgeweld het meest zichtbaar in de lucht. Met neerstortende vliegtuigen en al. Denkt u daar ook aan op 4 mei? Uh, het was heel interessant. Wat ik heb gezien, man. Die luchtgevechten, ja, het klinkt misschien raar. Achter Einds was een vliegtuig neergedonderd s'nachts. En daar zijn wij naar het toestel gegaan de volgende dag. Er was bewaking bij. Een mof stond ervoor en ik mocht nog naar binnen. Het toestel was dan vrij intact. Ik heb er een zender uitgesloten. Die piloten. Ik zal u vertellen, het was zo. Ik word s morgens wakker van... Mijn moeder die zei... We hebben vannacht piloten thuis gehad. Wat? Als jochu, piloten? Engelsen, zei ze, mijn moeder. Nou, ze hebben we eten, nou drinken, wat ze hebben gegeven, weet ik niet. Want dat is allemaal terwijl ik sliep. Mm -hmm. Nou, de volgende, dezelfde dag zijn ze weer vertrokken. En het was zo mooi. Bij de pont stonden jongens van het kamp het Engelse volkslied te zingen. En ik hoorde later van mijn vader, jongens zijn via België, Spanje, zijn ze toch weer uh, teruggekomen. Dus. Maar er zijn er ook genoeg verongelukt. Ja, dat is wel. Ik moet ook altijd eraan denken. Er kwam een schip aan. En uh, mijn vader die werd erbij uh, geroepen. Een, een piloot hadden ze uit IJzermeer gehaald. En die hing aan de kant. En op afstand heb ik dat allemaal gezien. En die werd opgebaard in die loods. En ja, dat is wel Frank. Maar het is toch mooi om op de 4e mei verhalen te horen van mensen die het ook. Hebben overleefd. Ja, nou, daar zijn er natuurlijk veel die er wel overleefd hebben. Ook veel slachtoffers zijn er gekomen. Maar ja, het was wel een hele spannende tijd voor me. Als ik er nu nog aan denk, ik, ik zie ze allemaal zo voor me. Ja, dat zei Jan Roede tegen onze verslaggever Jeroen Wilaert. Op de Dam in Amsterdam maken ze zich op voor de twee minuten stilte. In de studio Ilse Rijmakers, historicus en onderzoeker. U heeft dit jaar de deelnemers aan het zogeheten Erecouloir gevolgd. Hè, de haag van mensen waar langs het koningspaar en hun gevolgen... naar dat monument op de Dam lopen. Wie zijn zij? Welke deelnemers zijn dat? Die Erik bestaat altijd voor een deel uit veteranen... en voor een deel uit actief dienende militairen. Ik heb alleen met de veteranen gesproken. Dat zijn veteranen van alle missies sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus voor vooral Limanon, Afghanistan, Irak, Bosnië. Um, dus voor jong en oud, vrouw, man. En waarom wilde u hen juist volgen? Nou, omdat... Uh, zij hebben oorlog meegemaakt, dat realiseren veel mensen zich niet, maar ze staan ieder jaar op de dam en eh, hebben oorlog meegemaakt. En eigenlijk hebben we nooit onderzocht wat dat met hen doet om daar te staan. Zien ze dat als een eh, vorm van erkenning? Uh, is dat voor hun persoonlijke verwerking? Uh, dus om dat eens uh, na te gaan met welke redenen zij daar staan. En welke verhalen kwamen daar los? Um, nou, nou, heel divers. Oh, ze staan er ook vooral om hun gevallen kameraden te eren. Dus uh, velen hebben. Uh, Persoonlijke herinneringen of hebben ze het van nabij meegemaakt dat iemand uh, om het leven kwam? Maar ze zien het ook uh, als een hele eer, als een trots om daar vooral de koning uh, voorbij te. Uh, om die goed, de ere goed te brengen. Mm -hmm. uh, maar sommigen zijn het ook, zien het ook als een. Uh, om te laten zien dat er nog steeds mensen in Nederland wonen die oorlog hebben meegemaakt. En dat zijn wij ook. Ja, en had u daar vanavond dan niet liever bij willen staan... bij de mensen die u gevolgd heeft? Nou, ik had ze ergens best in de ogen willen kijken, zeker... om persoonlijk te zien wat het met ze doet. Maar gelukkig zijn er ook, worden er ook veel beelden van gemaakt... en ik zie het ja. hier nu ook in de studio. Ik kan, ik kan wel een deel van hun gezichten zien. Ja, dat is heel bijzonder. En is er één specifiek verhaal waarvan u dacht... ja, dat, dat raakt mij persoonlijk? Nou, wat, wat dit jaar wel, wel raakt, is dat er mensen staan die, die gewond zijn. En zichtbaar gewond. En dat, uh, nou, dat zullen mensen uh, die tv kijken misschien ook zien. Uh, nou, dan zie je echt wat, wat oorlog kan doen. Wat de impact daarvan is. Ook gewoon fysiek. Sommige mensen zijn voor hun leven uh, ook fysiek getekend. En dat is voor het eerst? Dat is voor het eerst dat zij zo in de erecouloa staan. Ja, bijvoorbeeld iemand in een rolstoel. Dat is dit jaar voor het eerst. En vindt u dat belangrijk echt om te laten zien... dit is oorlog. Dit is wat het fysiek ook met je doet. Ik denk dat het wel op 4 op ook belangrijk is ja, om dat te laten zien. Ja, ik begreep ook dat er een PTSS-begeleidingshond bij staat dit jaar. Er nou, is iemand die in de Erecouloir staat die ook met een hond uh, bij zich heeft. Ja. Dus ook om niet alleen te laten zien dat mensen fysiek uh, gewond kunnen zijn... maar ook psychisch. Ja, mevrouw uh, Carla Jetta, u zei het net al... u heeft wel eens langs dat Ere gelopen. Vertel nog eens hoe dat was, hoe dat voelde. Het is vooral de herinnering aan de eerste keer dat er dat overkwam dat ik plotseling merkte dat ik met respect werd behandeld. Dat was wel eerder gebeurd, maar juist ik terugdenkend aan de oorlog... dacht ik, dat was natuurlijk toen helemaal niet zo. En dat voelde ik als een enorme, ja, ik zou bijna zeggen... arm om je schouder of zo. Ja, dat vond ik geweldig om daartussen te lopen. Dat, dat voelde ik. Maar ik begrijp nu ook... Aan de andere kant, de mensen die er staan, hebben dan eigenlijk datzelfde gevoel. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel mooi, dus voor het eerst dat ik dat hoor. Wat doet dat met u? Nou, het ontroert me. Het ontroert me. En die man die ik zag in de rolstoel, volgens mij waren zijn benen geamputeerd. Dat maakte grote indruk op. En niet alleen dat je denkt, dit is ook gebeurd. Maar dat ik vooral ook denk, ja, maar iedereen hoort erbij... die het heeft meegemaakt, dat dat niet een uitsluiting is. Dat vond ik, vond ik het goede van, van zo'n zo beeld. Ja, Ilse Rijmakers, we gaan natuurlijk straks... alle vaste rituelen zien, die, die horen bij 4 mei. Um, ja, wat is nou echt de functie van dit soort rituelen? De stilte, de last post... Nou, door gezamenlijk rituelen uit te voeren... voelen mensen zich met elkaar verbonden. Ik denk Dat is ja, niet voor niets noemen dingen al gauw een ritueel. Mm -hmm. um, die maken van mensen herkenbaar. Uh, het geeft ook een, een houvast. Een beetje het de verloop der dingen. Dat je weet wat je kunt verwachten. Um, en rituelen zijn gewoon indrukwekkend. Omdat alle mensen ze tegelijk uitvoeren. Um, en dat, dat weten we gewoon ook uit onderzoeken. Wat mevrouw Jitte net ook beschreef. Mensen voelen zich echt met elkaar verbonden. Uh, tijdens 4 mei en ook specifiek tijdens rituelen zoals uh, het zingen van het volkslied of het uh, de twee minuten stilte. Ja, we hadden aan het begin van de uitzending sprake over jongeren die graag uitgelegd willen krijgen waarom we dit soort tradities hebben en rituelen hebben. Neem nou bijvoorbeeld die twee minuten stilte. Waarom dat zi zijn dat er twee? Um, nee, we hebben dat overgenomen uit Engeland. En Engeland heeft dat weer gedaan na de Eerste Wereldoorlog. Um, dat is toen een ritueel dat zelfs uit Zuid-Afrika... maar goed, Engeland was zo'n grote Britse rijk. Uh, hebben ze dat overgenomen. Een stilte om gevallenen te eren. En die twee minuten stilte na de Eerste Wereldoorlog... die hebben wij echt letterlijk gekopieerd na de Tweede Wereldoorlog... En het komt oorspronkelijk dan uit de militaire traditie... maar het is daarna ook veel in burgerlijke herdenkingen zo gezegd, uitgevoerd. En het is altijd om acht uur. Waarom dat tijdstip? Um, dat is toevallig uh, gekozen, omdat na de oorlog heeft de regering gezegd... 5 mei bevrijdingsdag. En het zijn uitverzetstrijders die hebben gezegd... ja, maar we willen niet de dode herdenken en bevrijding vieren op dezelfde dag. Dus hebben zij gezegd, dan doen we op 4 mei aan de vooravond... om 8 uur s'avonds uh, de dode herdenking. Dus dat was puur omdat we 5 mei hadden gekozen... hebben ze de vooravond uh, voor de dode herdenking bedacht. Goed, we gaan naar uh, verslaggever Karin Albert. Die is op de Dam, bij dat monument op de Dam. Karin, ja, dat ere couloir... Dat staat er nu. Zie je een groot verschil inderdaad met die andere jaren. Nou, er schijnt een hond tussen te zijn, heb ik van tevoren begrepen. Die een van de veteranen begeleid. Ik heb hem zelf niet gezien, maar dat zegt waarschijnlijk meer over mij dan over die hond. Nee, en wat mij met name opviel, Simone, is dat het toch echt wel heel lang duurt... voordat al die 1460 mensen van de kerk naar de Dam zijn gelopen. Het zijn sowieso veel mensen, maar ook veel mensen op leeftijd. Met uh, soms ook problemen met lopen. En uh, de, net was de proloog al bezig. En toen waren mensen nog steeds bezig om hun plekje te vinden. En dat was andere jaren, zaten ze dan meestal al. Nou, geef acht wordt nu geblazen. En dat betekent dat de koning en koningin nu vanuit het paleis op de dam deze kant op zullen gaan komen. Nou, geef acht, iedereen in de houding, zoals dat hoort. En dan hebben zij nu... Ja, daar komen ze aan in de verte op weg naar hun plekken vooraan op de Dam. En een van de mensen die ze een elfen onderweg tegen zouden Zijn kunnen komen... als ze de opletten. koning en hare majesteit de koningin. Zijn, behalve de ceremoniemeester die we net hoorden, ook um, Roy de Ruiter. Hij werd afgelopen augustus geridderd. Ridder in de militaire Willemsorde. En hij was niet de eerste... Marco Kroon en Gijs Tuinman gingen hem voor. Roy de Ruiter is hier op de Dam aanwezig. Marco Kroon niet. En dat heeft niet zozeer te maken met zijn schorsing... en met het uh, meest recente incident waar hij bij betrokken was. Maar voor die tijd was al afgesproken dat de ridders... Uh, verspreid zouden de worden over de verschillende herdenkingen... zou je kunnen zeggen. En toen is al besloten dat Marco Kroon naar de Gebbeberg zou gaan. En daar is hij ook gewoon. Alleen nu op persoonlijke titel. Hij mag daar niet uh, zijn... Uh, Uniform dragen, maar is daarin burger en wel met de ridderorde op de borst gespeeld, want dat blijft gewoon staan. Maar als ik zo kijk, denk ik ook, wat zou Jan Drop hier allemaal van gevonden hebben? President, Jan Drop is de man die in 1945 een begin maakte met deze dode herdenking. Gewoon een particulier, een oud verzetstrijder uit Den Haag. Hij richtte de commissie Nationale Herdenking 1940-1945 op. Die bestond uit hemzelf, zijn vrouw en een vriend. En zij hebben toen de Vereniging Nederlandse gemeenten een brief gestuurd en gevraagd of alle gemeenten... mee zouden willen doen aan de herdenking. En dat gebeurde. Zo begon het allemaal. En dan Tijdens de Nationale Herdenking... herdenken wij allen... burgers en militairen... die in het Koninkrijk der Nederlanden... of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Zo dadelijk om acht uur is het overal in Nederland stil. Twee minuten... Waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid twee minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die, waar ook ter wereld, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen naar Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Terwijl de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friesso... verder gaat met de compositie Tot de Doden... lopen koning en koningin naar voren om de eerste krans te leggen. Thijmen Botma is de chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel... En nadat ze gebogen hebben voor de krans lopen koning en koninginnen weer terug. En dan zal zo de twee minuten stilte ingaan. En die wordt dan afgesloten door het Wilhelmus.